6.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. Amerikaanse terreurdeskundigen in Jemen maken jacht op terroristen... achter de vereidelde aanslagen op doelen in de VS. In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen... door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden... Een tip uit Saudi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen...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 Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Het onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen. Waarschijnlijk had het Rotterdamse stel relatieproblemen. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 14 graden. Dit was het N.O.H. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de muziekboulevard. Zo, daar zijn we dan, deze muziekboulevard van zondag 31 oktober. Ja, een groot persoon is vandaag ons ontvallen en dat is uh, Harry Mulies. Harry Mulies uh, is overleden, is een van de drie grootste schrijvers, nou laten we zeggen, van uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, samen met uh, Willem Frederik Hermans en met Gerard van het Reven, die al een paar jaar eerder is overleden. En uh, in het geval van Hermans was dat nog veel langer. Er wordt veel over gesproken en de boeken zoals hij geschreven had, zoals de aanslag en de ontdekking van de hemel, daar wordt er nu behoorlijk over uitgeweid. En dat is ook niet meer dan terecht, het waren meesterlijke stukken. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dat van horen en zeggen heb. En ik, zei de gek, heb eigenlijk, schandalig Jaap Koper, nog helemaal niks van Harry Muris gelezen. Dus zo kwetsbaar durf ik me dan nog wel op te stellen in deze dag als vandaag. Ja, precies, Fred. <laughs> Dankjewel. Overigens, Fred Kroosberg loopt hier nog rond. Uh, afgelopen twee uur hebben we natuurlijk uh, bij... Uh, hebben we naar Jess kunnen luisteren tussen 10 en 12. Voor hem wordt het ook een hele leuke middag. Want het is een treffen tussen de Koninklijke HFC en Edo. Dat is altijd heel erg leuk. We hebben uh, een voormalige voorzitter die een fervent aanhanger is van de Koninklijke HFC. En die staat met een wijn. En wat doet Fred? Fred staat gewoon met een biertje. Het is precies het verschil tussen een echte liberaal en een echte socialist. Goed, uh, ik heb alles daarmee gezegd. Dat is dan de vrolijke noot eventjes in uh, dit... Uh, ...gedeelte van het programma. We hebben 304 dagen gehad, eh, vrienden van de Muziek Boulevard... ...en er zijn er nog 61 over voor de, de rest van dit jaar. Martin van Kerk is vandaag jarig. Hij is tennisser en eh, er werd eh, ooit nog eens een keer in eh, een actualiteitenrubriek... ...iets over Martin van Kerk eh, verteld. Eh, van Kerk eh, zou aan de druk zijn eh, na het eh, eclatante succes wat hij had... Eh, ...als verliezend finalist bij de French Open... De Franse open op Roland Carros. Maar dat bleek allemaal helemaal niets van waar te zijn. Hij heeft zich toen daar in die documentaire verdedigd. En gezegd van ach, er wordt zoveel gesproken. Ik heb het maar naast me neergelegd. Tegenwoordig is hij heel erg bezig met tennisclinics. En ook tennislessen geven. Dus dat uh, doet hij tegenwoordig. Uh, Ruud Hesp, voormalig keeper van Barcelona. En uh, is uh, ja, ook voetbaltrainer tegenwoordig. Marco van Basten wordt ook vandaag jarig. Hij wordt vandaag maar liefst 46 jaar. Ooit een van de grootste spitsen die het Nederlands elftal heeft voortgebracht. En hij maakte deel uit van het kampioenselftal in 1988... toen ze in Duitsland de Europese titel haalden. Samen met bijvoorbeeld Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Ronald Koeman. Dat waren toch wel de spelers van dat elftal. Frans van Deursen, we kennen hem als het typetje van Mark Rutte... in, de, in het programma Koefnoen. daar speelt hij in mee... Wordt vandaag 48 jaar. Toon Gerbrands is uh, voormalig uh, volleybalcoach. Maar tegenwoordig is hij algemene directeur bij AZ. En hij wordt vandaag 53. Herman van Rompuy, ook niet de eerste de beste. Is ook deze week uh, al in het nieuws geweest. Uh, doordat hij een, uh, ja, een plan gaat schrijven voor de financiële begroting voor de Europese Unie. Hij is uh, de president van de Europese Unie. En hij wordt vandaag 63 jaar oud. En Hans Breukhoven... Ja, ook hij is geen onbekende in Platenland. Hij is uh, directeur van, uh, ja, van de keten Free Record Shop. En was voormalig echtgenoot van Vanessa. 1946 is het jaar dat hij geboren is. Dus hij wordt vandaag 64. Hij moet dus nog drie jaar even werken. En dan mag hij ook uh, de AOW in. En Johan Stekelburg zou vandaag... 69 jaar zijn geworden, maar dat is hij niet, want uh, hij is overleden, in 22, of, of overleden op 22 september 2003. Voormalig vakbondsleider en uh, burgemeester van uh, een aantal pittige steden. En bovendien is Johan Stekelenburg de tweelingbroer van Jan Stekelenburg, die we kennen bij de Studio Sport uitzendingen. Dus dat uh, is uh, dat verhaal. Normaal gesproken uh, noem ik geen overledene, maar in dit geval ja, is het uh, Johan Stekelenburg zijn verjaardag geweest. Maar goed, hij is er niet meer. Uh, dan gebeurt op 31 oktober politicoloog Ayaan Hirsi Ali... ...stapt op donderdag 31 oktober 2002 over van de Partij van de Arbeid naar de VVD. Dat heeft al wel behoorlijk wat stof doen op laten waaien. Helmut Kool is op donderdag 31 oktober 1996 de langst regerende naoorlogse kanselier van Duitsland. En de introductie van de Air mails op de Nederlandse markt vindt plaats op maandag 31 oktober 1994. Dat is ook alweer 16 jaar terug. En uh, wat is er dan nog meer gebeurd? Op woensdag 31 oktober 1984 wordt de Indiaanse premier Indira Gandhi... door Sikh bewakers vermoord. Uh, president Lyndon Johnson kondigt op donderdag 31 oktober 1968... het einde aan op de bombardementen op Noord-Vietnam. En op woensdag 31 oktober 1956 is het de derde keer... dat mensen de Zuidpool bereiken na Amundsen. En Scott is het dit keer, de Amerikaan Duffek, die dat dus doet... Nog meer gebeurtenissen, maar dan in een wat uh, veel verder verleden. Op 31 oktober 1947 sluiten 23 landen een algemeen overeenkomst in zaken de tarieven van de handel. En dat is het GATT-overeenkomst, de GATT. Mount Rushmore, de vier gebeeldhoude presidenthalve is op vrijdag 31 oktober 1941 officieel af. En dan. Op 31 oktober 1517 spijkerde uh, Martin Luther zijn 95 stellingen uh, op de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Ik zeg wel Martin Luther, maar volgens mij is het gewoon Luther. En dan is er uh, nog uh, ja, eigenlijk uh, verder niet zo gek veel meer te vertellen over deze 31ste oktober van, uh, van deze dag... Dan kunnen we dus eigenlijk gaan beginnen met dit programma. We begonnen dus met Pieter Gabriel. Ik ben gisteren bij de Buma on Tour geweest in het Patronaat. Het is heel erg leuk om daar eens even getuige van geweest te zijn. Maar ja, de interviews die ik opgenomen heb, die bewaren we even voor straks in het programma tussen 2 en 5 In het programma Zondag in Kennemerland. Daar wordt het een en ander verteld over deze dag... Maar de mensen die uh, geweest zijn, ja, die komen hier uitgebreid ook uh, met hun werk aan, de, aan bod. Uh, dat is niet deze dame, want ja, ik denk niet dat, de, dat zij dat nodig heeft. Uh, ze staat uh, aan, ja, zondag de, de 11e of de 12e december, wil ik even, of zaterdag de 12e december, daar wil ik even vanaf zijn uh, in de finale van, oh. van uh, de Paradiso bij de Grote Prijs van Nederland als het gaat om de singer-songwriters. Hier is Ayesha. Wanna see was only on the other side. It must feel good to be here. Everyone around me acting like a fool. Just to get where they want to. It must feel good to be here. Everyone around me acting like a fool. Just to get where they want to. City lights. Show me the bright lights. Je, in de je komt er reus wel achter als je naast me komt staan. je ja, zit zo aandachtig te luisteren en te kijken en denk van zeg, gebeurt er nog wat? Nou, nou er gebeurt dus niks meer. deze kijk ik op en hop, het is gewoon afgelopen dat, dat nummer van Vlucht 13. Die ik gisteren trouwens ook tegen ben gekomen bij de Muzikantendag, de Buma-dag. Die georganiseerd is speciaal voor, ja, voor mensen die vragen hebben in dat, dat opzicht. Uh, Vlucht 13, uh, de eerste single van uh, de heren zijn onderweg. Straks tussen 2 en 5 hoor je ook de uitleg uh, van zanger Patrick de Noord uh, hierover. <coughs> en uh, ja, zij uh, zullen uh, zeer binnenkort daarmee uh, gaan komen. De, een van de mensen is uh, druk bezig. Jeroen van uh, Vlucht 13 is uh, druk bezig met de laatste mix. En dan is het zover de, de release van de man die afwijkt. Die single die zal, als het goed is... Aan het eind van uh, deze maand. Tenminste, dat uh, was dan deze maand dus. Maar dat zal uh, toch nog eventjes op zich uh, laten wachten. En uh, ja, ze, ze zullen in ieder geval de fans uh, op de hoogte houden over uh, dit uh, verhaal. Uh, in elk geval uh, hebben ze ook al wat belangrijke wapenfeiten achter uh, de rug... Uh, zoal hebben ze ook bijvoorbeeld op het, uh, haven, uh, ja, het Havenfestival... Nee, of het ha uh, in ieder geval tijdens Sail 13 hebben ze een bijdrage geleverd... voor, uh, voor, een, uh, ja, voor een nummer wat, wat dat gaat En ze hebben ook op het hoofdpodium van het Havenfestival gestaan. En uh, dat uh, gebeurde in augustus. Dus uh, zo uh, bijzonder uh, zijn ze dus wel bezig met het, uh, met het een en ander. Dat uh, kunnen we dus eigenlijk over uh, Vlucht 13 zeggen. En Aisha Traida, zoals zij uh, voluit heet... Is een van de finalisten die uh, december in Paradiso staat. Op zaterdagmiddag gebeurt dat. En dan zal zij uh, misschien ook wel dit nummer gaan zingen. En uh, wie wordt de opvolger van Effie de Visser bij de Singer Songwriters? Dus dat uh, is dan een beetje de vraag. Goed, toegekomen aan uh, gewoon weer even wat uh, werk uit... Uh, ja, uit een uh, recent verleden. En dat is ook niet zomaar iemand, dat is Adele. En make you feel my love. When the rain is blowing in your face to leave but the rain it never stops and I've no particular Just when I think I'm winning when I've broken every door, the ghosts of my life blow wilder than before. Just when I thought I could not be stopped when my chance came to be king the ghosts of my life. Was het dus Halloween en daarom draaiden we dus deze van Japan en Ghosts, een single die de top drie notering in de Britse hitparade ooit wist te bereiken. Japan was een band die ja, eigenlijk een schoolband in 1974 opgericht door Mick Carn, Steve Jensen, de broer van David Sylvie en de liedzanger van deze groep. En Rob Dean. En die David Sylvian wist uh, eigenlijk de, de Oosterse muziek te integreren in de Westerse muziek. En daar was hij toch wel in geslaagd. En als je uh, dit album, Tindrum, Drum, dat uh, is een van de laatste albums die ze hebben gemaakt. Uh, en toen viel de groep uit elkaar. Uh, dat uh, is duidelijker op uh, te merken. De Ghosts waren dat. Daarvoor uh, hoorde je een uh, mooi nummer van Adele, uit 2009. Is ook alweer uh, dik een jaar oud. En ook alweer een, uh, ja, we zijn alweer bijna aan het eind van dit jaar. Dus het schiet op uh, wat, uh, wat dat er gaat. En uh, Adel is uh, een van de Engelse ontdekkingen in, uh, de, van de laatste twee, twee jaar. Kun je eigenlijk wel zeggen. Zo mag je dat uh, wel omschrijven. Uh, nou is het tijd voor het weer, maar daar heb ik nu nog even niet uh, precies alles uh, klaar voor uh, staan. Dus dan doen we dus nog gewoon even fijn een uh, nummer. Uh, Who are you now? Wie is dat? Nou, het zijn twee muzikanten uit Maastricht. Eigenlijk horen ze toch wel thuis in het singer-songwriter wereldje. Ik heb ze een paar weken geleden in het Witte Theater aan het werk gezien. En het is Jodie Moon. Een dame en een heer. En dit is dus het resultaat. Er was niets, niets. After all I know there was you, for real, for sure. Love Met Who Are You Now? Dat is een Maastrichts singer-songwriter duo. bestaande uit Johan Smeets en Dingya Jansen. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek. Maar ze hebben op dit album. wat ook Who Are You Now heet. de hulp gehad van Marie-José Dideren op de cello. en Wim Spapen op de viool. Nou, dat is wel heel duidelijk te horen op dit nummer. Waar gaat het om, dit, dit album? Ja, het is eigenlijk een, uh, het is over universele, universele thema's. als liefde, dood, afscheid, ouder worden en groei. En in New York werkten ze samen met de producer Bryce Goggin. En die kennen we van Anthony and the Johnson's John S. Police En op hun nieuwste album, Who Are You Now? speelt het bekende uh, strijkkwartet Matangi voor een belangrijke rol. En ook live zorgen strijkers voor een bijzondere combinatie tussen de singer-songwriter, pop, klassiek en een vleugje roots. Nou, dat uh, is een beetje in het kort wat het, uh, wat het ervoor staat. En Hoe Are You Now is dus ook een handreiking aan de luisteraar voor uh, waar ben je, waar sta je nu en slijp jezelf aan deze groei briljant van Jody Moon. Nou, daarom draaien we hem ook op deze, deze zondagmiddag, deze vroege zondagmiddag. En als je naar buiten kijkt, dan past dat, uh, uh, dat melancholische toch wel in dit gedeelte van het programma wel. Juist, dat betekent dat we toegekomen zijn aan iets wat uh, half Zandvoort toch zich een beetje bezighoudt. Uh. Ja, en het lijkt erop alsof onze weerguru Lex van der Hoorn uh, niet uh, zoveel meer uh, om weersverwachtingen uh, aan het doen is. Hij heeft alleen plaatjes erop gezet, dus dan moet je eruit afleiden wat het dan uh, wordt. Nou, vandaag staat er een uh, oostelijke wind, windkracht 3... Uh, vannacht was het 8 graden en vandaag uh, zal de temperatuur nog op gaan lopen naar zo'n 12 graden. Het is grijs en er valt misschien een drupje regen uit. Morgen is uh, de wind uit het noorden, windkracht 2. En dan uh, wordt het vannacht 6 graden en morgen overdag is het uh, wel een beetje grijs. Bewolkt weer dus. En de temperatuur loopt op naar zo'n 13 graden. En dat bent het noordenwind. Dat verbaast mij. En dan dinsdag is het ook... Naar het zicht laten aanzien, nog een droge dag. Wel ook uh, geen uh, zon grijs, dus uh, 13 graden. De nachttemperaturen zijn 7 graden. En de wind komt dan uit het zuidwesten. Windkracht 4, dus voor de mensen die uh, uh, voor het uh, of tegen het circuit zijn. Goed nieuws, want het waait over. Dus dat uh, kunnen we dan uh, wat dat betreft uh, wel vertellen. We gaan uh, terug naar gisteren. Ik had gisteren ook uh, nog weer eens even een ontmoeting met Bart en met uh, Pieter. En Bart en Pieter, Bart van Zanten en Pieter van der Kruijf, dat zijn de mannen van Ravolva. Dan hebben ze nog een derde, Jozef Reuser, ook nog rondlopen. Maar die was er gisteren niet bij. Uh, maar wat heel erg leuk was, een album hebben ze een aantal weken geleden ten doop gehouden in het Patronaat. Een heel mooi album eerlijk gezegd. En ook een waanzinnige show hebben ze weggegeven. Light Up The Night heet het album. En uh, ja, hun manager John Reuser, die steekt uh, toch wel wat behoorlijke tijd en energie in, in deze band. Johan, kunt ze boeken. Ik zou bijna zeggen, reclame is uh, gewoon even hier uh, op zijn plaats. Want het is zelf verschrikkelijk mooi. En de gasten kunnen dus ook inderdaad akoestisch spelen. En dat akoestische, dat komt heel erg mooi uit hier in dit programma. Hier dus for better van Ravolva. Girl, I know the water's running deep. But don't call a phone, unlike the company you keep. I saw you go down into a low. Keep it here Sometimes it's better. challenge for better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 Voor de mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen. Ook zij zal in Paradiso in december te zien en te horen zijn. Nicole Bus met I Wanna Sing. Ja, het gaat over hoop, liefde en warmte. Daar is het allemaal op gebaseerd. Uh, meer uit de gospelhoek daar, komt ze, of eigenlijk gospelhoek, daar komt ze vandaan, deze Nicole Bus. En eerlijk gezegd wordt het voor de jury een hele tour om daaruit een winnaar te gaan distilleren. Want ik heb er nog een uh, uh, op het uh, vizier uh, zitten die ook heel erg uh, uh, daar thuis hoort in die finale van... Uh, ja, van de grote prijs. Ik heb hem zelf in het pakhuis Wilhelmine aan het werk gezien. Waar ook Aisha, waar we eerder in dit uur al aandacht aan besteed hebben. Dat zijn de enige twee uit de, uit de voorrondes die ook de finale hebben gehaald. Uh, Aisha en Kees Mayfield, want over hem heb ik het. En uh, hij heeft ook een hele ja, bijzonder aardige aardig, uh, uh, song gemaakt en geschreven. En daar zitten ook hele herkenbare dingen in. Het nummer at All ga jij nu horen hierbij. Deze muziekboulevard op zondag in de 30 oktober. Straight, please stand up straight, please. Don't hold back, don't hold back. All the wheels are turning, all the wheels are turning, all the wheels are turning, all the wheels are burning. They don't stop, they don't stop. All the wheels are burning, all the wheels are burning, all the wheels are burning, all the wheels are yearning. They don't stop. They don't stop at all. iedereen zich af te vragen van... ...waar lijkt het nou toch op? Inderdaad, op vader Jacob, inderdaad. En daar heeft hij dan uh, dit omheen gebouwd. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het knap als je dat kan. Kees Mayfield, uh, een van de singer-songwriters uit Amsterdam. De Amsterdamse scene zou je haast kunnen zeggen. Errol heette dat nummer. En hij heeft, uh, als het goed is, een EP uitgebracht. Uh, toch nog niet zo gek lang geleden. Ik geloof uh, anderhalve week oud is dat al, uh, heeft hij dat al wereldkundig gemaakt... Dus we eens even gaan kijken op zijn, op zijn website. Er staan hele leuke dingen op eerlijk gezegd. en uh, ja uh, Leuke dingen, maar ook gewoon uh, ja, met een, uh, een knipoog gemaakt zou je aast uh, kunnen zeggen wat, uh, wat dat er gaat. Kees Mayfield, hou hem in de gaten, want het is een, uh, het is een jongen die uh, wel naar mijn idee heel erg ver gaat komen. Of de droom ook werkelijkheid uh, wordt uh, is uh, natuurlijk nog maar zeer de, de vraag uh, wat, uh, wat dat er gaat. Want er zijn natuurlijk al... Legio uh, Nederlandse uh, artiesten um, voorgegaan. En misschien zijn er nog wel mensen die uh, dromen van een carrière zoals Carol Emerald dat heeft uh, gehad. Ja, haar album heeft uh, ooit uh, alles, uh, alle records verbroken. wat ten opzichte van Michael Jackson. Dit is Back It Up! Leuke gasten uit Lekkerkerk, uh, De broertjes van Soest. En uh, onder andere ook uh, Thomas Stokman maakte deel uit van deze groep. En Yval Alblass is de andere man. Ik uh, kwam ze gisteren tegen twee uh, broers van Soest. En uh, de een zei het uh, volgende over die de dag. Toffe mensen gesproken, vooral Lucky ze De derde is erg sympathiek. Was een tactiek, uh, zei hij. Uh, waar Jan van Soest bij aanwezig was in de zaal van het uh, patronaat. SOS en AAA. En stiekem draait wordt even onze nummers wekelijks. Kijk, dat is nuttig. Nou, uh, Jan, bij deze graag gedaan. Uh, Backtracking van Duncan Idaho. Tot aan het uh, nieuws was deze dame uh, afgelopen, wat zeg ik, uh, een tijdje terug. Uh, dat zeg ik, vrijdag, donderdag bij de FIFA 400-lancering. Celine Cairo was uh, vorig jaar finaliste bij de Grote Prijs van Nederland. En dit heeft ze onder andere ook nagelaten. Hello memory.